It's yeah. the Een swing begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Met deze van Janet Jackson. Je de Nasty Boys. Voor Zandvoort en de regio. Even naar twee uur welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Welkom luisteraars. Welkom Albert-Jan. Welkom Rob. En welkom, welkom, welkom bij onze gasten Walter. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Natuurlijk, de vaste onderdelen zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier... Uh, rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Om half drie natuurlijk het weerbericht en het voorspelt uh, voor morgen een mooie dag te worden. Om kwart over twee gaan we praten met chef-kok uitbater Walter Burger van een nieuw restaurant in Zandvoort, Breeze. En hoe hij tot de beslissing is gekomen om daar een restaurant te openen. Verder natuurlijk veel regionaal nieuws. We kijken ook nog vooruit naar uh, jazz uh, kerstconcert, uh, de winterwandelingen, klussen voor vrouwen. Ja, dat is ook een klus. Klussen voor vrouwen? Ja. Oh, ja. En op 17 december ook nog live jazz in Café Oomstee. En tussen de klok van 4 en 5, zoals u gewend bent, hebben we natuurlijk Formule 1 nieuws, internationaal voetbalnieuws en nationaal golfnieuws. Nou, kortom, reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. En het weer van morgen wordt mooi. Ja, dan er? morgen een mooie dag. Gelukkig bij de opening van de ijsbaan. Dat kunnen we wel gebruiken. We komen alvast in de kerststemming met deze plaat van Band Aids. It's Christmas time. time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 Echt zo'n uh, versierdag, hè? dat iedereen met de kerstversiering uh, aan de slag gaat. En met nou. kerstbomen loopt de sjaal. En met kerstbomen loopt de sjouwen, uiteraard. En om een beetje in de stemming daarvoor te komen, draaien we Band 8 Do They Know It's Christmas. En erachteraan Carol Emerald, wie kent haar niet. En haar laatste single heet Stuck. Goed, en uh, bij ons aangeschoven is uh, Walter Burger. Walter, welkom in de studio. Goedendag. En waar, waar hebben we je gevraagd om, uh, om uh, bij ons langs te komen? Allereerst, jij bent de allerlaatste uh, ja, restaurant wat erbij is gekomen in Zandvoort. Uh, in, in het voormalige Meijershof Hotel onder naam Breeze. Ja. Welkom in Zandvoort. Dankjewel. En uh, om de mensen een beetje... We hebben de kerstdiner staan weer voor de deur, maar daar komen we straks op. Uh, maar even kijken, Hoe, ben je al lang in de horeca als kok... Uh, ik, uh, ik ben momenteel uh, zo'n 26 jaar uh, werkzaam als kok uh, okay. in de horeca. Dus ik ben als vroeg jongetje begonnen op zaterdag uh, in een klein restaurantje. En langzaam uh, mijn opleidingen gedaan en altijd blijven werken. En zo ben ik uh, al dik 26 jaar aan het werken als in de horeca. Dus je hebt al in diverse, diverse keukens gewerkt? Ja, ik heb eigenlijk alles een beetje gedaan. Behalve eigenlijk offshore en, uh, en cruisen. Want uh, dat uh, heb ik helaas niet kunnen doen. Nee. Maar voor de rest in ziekenhuizen, een, een grote restaurants, kleine restaurants, uh, partycentrums. Eigenlijk alles wat... Uh, de horecabiet heb ik gedaan. En ook in, in, in een restaurant vertelde je me in het voorgesprek van, waar ze dus echt biologisch uh, koken. Ja, dat was in een restaurant in Azuilens, uh, vlak onder Utrecht. En daar probeerden ze alles zoveel mogelijk binnen de straal van 25 kilometer van het restaurant te halen. Uh, dat betekent ook dat we onze eigen tuin had, onze eigen moestuin had. Uh, onze eigen wild, koeien, schapen, varkens, kippen, konijnen. Alles wat... Uh, wat we nodig hadden, dat hadden we rond, uh, rond het restaurant rondlopen. Ja, want het is een heel hot item, hè? Dat, dat, dat gezond eten en van, uit de regio eten, uit de streek waar je zit, ook uh, gerechten uh, te bereiden. Ja, en dat, ja, op zich, ja, je, je proeft het, absoluut. Het ja. is niet alleen omdat het uh, milieubewust is, maar gewoon qua smaak. Ja. En je moest zelf ook gaan slachten, Walter? Uh, slachten, nou, dat mochten we helaas niet. Uh, we hadden wel een slachthuis bij ons in de buurt waar het geslacht werd en gekeurd werd. En dan kwam het in grote stukken kwam het dan weer bij ons, naar, bij ons naar het restaurant ja. en dan haalden wij het verder uit elkaar. Dat is wat het mooie van het vak. En doordat je dus in die diverse keukens hebt mogen kijken en werken en rondsnuffelen, dat heb je nou gecombineerd. En je hebt nu eindelijk, het zal een droom van je zijn geweest, om een keer een eigen restaurant te beginnen. Ja. Ik ben uh, eigenlijk al een aantal jaren bezig om te zoeken naar een goede locatie waar ik uh, een goed restaurant, waar ik in mijn eentje in de keuken kan staan en uh, een aantal uh, mensen in de bediening en dan uh, lekker met z'n allen werken. Eerst in Halen een tijd aan het zoeken geweest, bijna wat gevonden en laatst moment afgekapt. Toen werd ik op een gegeven moment in, uh, gebeld, dat is iemand zocht voor een uh, restaurant hier in Zandvoort, ben ik bezig kijken. En het was een mooie meidag en uh, ik, ik zag daar zoveel mensen voorbij lopen... dat ik eigenlijk binnen een half uur had beslist dat ik daar een restaurant zou willen hebben. Oké, okay, uh, en uh, wanneer, wanneer was het definitief door de, geregeld dat je kon beginnen? Maar ik, je hebt natuurlijk een poos verbouwd nog. Hè, want... ik heb, uh, 1 juni heb ik de sleutel gekregen en 15 juli zijn we open gegaan. En ik kan me nog herinneren dat als ik er dan langs liep... dat het behoorlijk wat gesloopt is en aangepast en, en, en vernieuwd... Want Meijershof stond natuurlijk bekend als een gewoon Hollandse dis. Ja. stevige Hollandse dis met uh, alles erop en eraan. En jij bent meer Frans georiënteerd? Ik, uh, mijn grondslag is echt uh, klassiek Frans. Maar omdat ik uh, vroeger uh, veel in uh, verre, verre keukens heb gewerkt. Zo merk je inderdaad dat ik uh, wat kruiden en wat smaken overhaal. Uit andere gebieden, uh, ja. uh, veel uit het Verre Oosten. Uh, tijd in Amerika gewerkt, ook nog gedaan. Dus daar kom je ook verschillende smaken tegen. En die probeer ik in mijn Franse keuken door te, in te integreren. Uh, ja. En noem eens wat kruiden, de standaard die kennen we. De standaard die kennen we, maar, ja. maar uh, varovin is een uh, bepaald kruid, dus een gefermenteerd kruid. En dat is een, geeft een hele lekkere warme smaak. En voor de rest uh, anijs, uh, bepaalde uh, korianders, uh, wat chilies. Zo dus maak je inderdaad wat, wat meer smaak aan een, uh, aan een, uh, aan een, uh, aan een gerecht. Oké, okay, en uh, wat je dus aan die locatie, wat, wat uh, moeilijk is, of moeilijk is, niet moeilijk is, je hebt een hartstikke mooi terras, voor zo ja. zomers. Alleen ja, het parkeren is natuurlijk altijd al een probleem in Zandvoort, maar als je eindelijk je auto weg kwijt bent, dan kan je, je natuurlijk rustig uh, kan je gaan en staan waar je wil. Ja, nou, het voordeel wat ik heb is uh, dat de mensen van het station, van het ja. busstation en van het treinstation, komen bijna allemaal bij mij langs om, te gaan, uh, om naar het strand te gaan. Ja. En uh, dat wordt van de zomer echt een hele grote doelgroep die ik wil bereiken. Ja. En uh, ja, het begin van het gesprek zei ik het al van uh, oké, okay, vanaf 15 juli uh, ben je los. Tot, wat zijn je eerste indrukken tot op, uh, tot op heden? Mij werd altijd gewaarschuwd van, uh, als je in Zandvoort een restaurant gaat beginnen, dan, dan, de winter duurt heel erg lang en het is allemaal moeilijk. En, uh, maar ik moet zeggen, ik, uh, ik heb het prima naar mijn zin. Uh, er, er komen nog steeds uh, inderdaad mensen en ik heb nog steeds niet het idee dat het uh, helemaal doodvalt. Tuurlijk het is rustiger, zeker in de dagen voor kerstmis. Ja. Maar. Ik, ik, ik heb het prima naar mijn zin en ik vind de eens aardige mensen. Ik, ik, ik heb het naar mijn zin. De okay. dagen voor kerst zijn rustig, maar dan komt de kerst eraan. Ja. Dan gaan we het zo dadelijk even over hebben, maar eerst een stukje muziek. MUZIEK ja. In Ego nyan lef bana, ma susa ef krakum Ma samyo jibu nyan, al jibum Bebe mek arbu da dek brerlebone mek reis je mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers, geef ei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.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 Ik zag die titel zo voor mij staan. Ik denk, welke kant gaat dit op? Hè? BB met R. <laughs> Brein en met rijst natuurlijk. Ja, kan altijd. Nou, een toepasselijke plaats zo, bij dit onderwerp. Max Wojski. Wij gaan nog even door met, uh, met Walter. Walter, uh, natuurlijk. Uh, de de Zandvoortse krant staat vol met, uh, met uh, mogelijkheden om, uh, om uh, kerstdinees buiten huis te gaan nuttigen. En je hebt gekozen voor uh, eerste en tweede kerstdag. Die anderen die kiezen voor, uh, voor kerstavond. Maar jij hebt be bewust gekozen voor eerst en tweede kerstdag. Ja, uh, bewust uh, gekozen. Ik heb, uh, zoals je weet, ik kom hier niet uit de buurt. Ik, uh, en ik weet niet wat kerst doet in Zandvoort. Hm. Dus ik heb bewust gekozen voor eerst en tweede kerstdag. Uh, kerstavond uh, en kerstdag, daar ben ik eigenlijk uh, zoveel mogelijk aan het voorbereiden. Want dat is de truc van een goede kerst. Ja. Zorgen dat je mis en plas strak laat staat. En dan is het eigenlijk een fluitje van een cent de hele kerst. De tweede reden waarom ik mijn kerstnaam vrij ben is omdat mijn dochterjarig is. Dus... <laughs> ja, dat is het. Kijk, helemaal, helemaal goed. Uh, en wat heb jij voor verrassing op jouw kerstmenu uh, um, staan? Ik heb mijn, mijn kerstmenu uh, zo samengesteld dat ik, ik denk dat het een mooie combinatie is tussen vis en vlees. Uh, we beginnen met een uh, een capaccio van uh, gerolde lenden met ene lever en uh, Sint-Jakobsschelpen met een. Uh, maïspuree met uh, kreefdeschaap. Als hoofdgerecht een lasagne van tong... ...met gamba's en groene asperges. Als, uh, als tweede hoofdgerecht een borst ...met uh, paddenstoelen, moreeltjes... ...schorsenierenpuree en een rode potje. Als nagerecht beginnen we met een ananas... ...met pinoculare panna cotta... ...met een limoenespuma. En als tweede nagerecht... ...en als echt lekker voor uit te buiken... Ja. ...chocolademoes met sponscake en mangoijs en uh, jij hebt uh, kijk, je hebt ook restaurants die gaan voor twee groepen, hè. Groep 1 om 7 uur en groep 2 om 9 uur. Nee, nee hè? Nee. Gewoon gezellig. Gewoon, mensen mogen gewoon bij mij binnenkomen, eigenlijk wanneer ze een beetje winnen, als het tussen 6 en 8 is. En dan uh, hebben ze dezelfde tijd kunnen ze bepalen ja. van hoe lang ze bij me zitten. Want uh, het moet nog steeds ook leuk blijven. Ik heb geen zin om mensen na negen uur te proberen weg te kijken. omdat de rest al in de gang staat te wachten. Ja, nee, dus mensen rustig de tijd nemen. Ja. En dan begrijp ik, de Eerste Kerstdag zie ik zit al aardig vol. Ja, Eerste Kerstdag gaat heel erg goed. En tweede kerstdag, heb je nog, heb je ook nog, heb je nog wel voldoende mogelijkheden. Heb ik nog wel voldoende ruimte. Ja. Maar Ik hoop inderdaad dat we allebei de kerstdagen lekker gaan vullen. En als mensen bij jou willen reserveren, wat moeten ze doen? Je bellen, mail. Ze kunnen me bellen, altijd kunnen ze bellen op uh, 5733433. Mag je nog een keer zeggen? 5733433. Ja. En dat is, uh, of kom even gezellig bij me langs. Uh, ja, dan kun je gelijk even de zaak bekijken. kun je gelijk de zaak bekijken. Oké. Okay. Nou zijn er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen... en dat heb ik net even, even gekeken... Die, die dan thuis blijven met de kerst. En dan heb ik me, me laten vertellen... dat één op de zes mensen die thuis de, de, de kerst vieren... dat is gourmetten, steengrillen en fondue. Dat zijn nog steeds de standaard klassiekers... Heb jij nog een eenvoudige uh, suggestie voor, uh, voor de kerstdiner, voor mensen die thuis blijven eten? Uh, wat ik zeg, als je mensen over krijgt die je bij je komen eten, uh, zorg ervoor dat je, je inderdaad de dag van tevoren heel strak je mis en place klaar hebt gezet. Want ja. hoe minder je in de keuken bent, hoe meer je bij je gezelschap bent, ja. hoe leuker de kerst is. En als je zegt, van, "Nou, ik, ik wil wat bijzonders doen, maak een, een stamppotje van uh, paarse winterpeen, truffelaardappels en rode uien. Kijk en dan oom. heb je een heerlijke hutspot. Ik krijg alweer honger. En dan, krijg je, dan kan je wat vlees bij doen wat je wil en een mooie jus erbij. En dan heb je al een schitterend hoofd Oké. Okay. Nou Walter, hartstikke bedankt dat je even langs hebt willen komen in de studio om een en ander toe te lichten. Graag gedaan. Uh, ik wens je erg, uh, we wensen je erg veel personeel met de kerst. Dankjewel. <laughs> ja, oh ja. <laughs> hey, Walter, nog even voor de mensen die niet weten waar uh, Brie zit of uh, mij ja, voorheen ja, dan. Dat is voor. uh, burgemeester Engelbertstraat, nummer 72, schuin tegenover de Dirk van der Broek. Oké, okay, loop gewoon een keer binnen. Dankjewel Walter. Dankjewel. De buurt super.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 Goedemorgen, goedemiddag, maar wat heeft u hier dan wel? Goedemorgen, goedemiddag. Ik heb alleen een winkelbouw. Goedemorgen, goedemiddag. Nou dan ga ik dan wel weer. Ja, goedemorgen. Goedemiddag, dag tot de volgende keer. Goedemorgen, goedemiddag, tot de volgende, volgende keer. Een grote kerstboom. Tjoh, joh, joh, joh, joh. <laughs> en die moet je daar nog helemaal optuigen. ook. we ben in ieder geval de zaterdagmiddag uh, lekker zoet. En om in de stemming te blijven draaiden we deze single van Wem en Last Christmas. Zie het weerbericht. Het is even half drie hoogtijd voor het weerbericht met collega Albert-Jan Vos. Ja, en uh, vandaag zijn er wolkenvelden, maar soms is er ook ruimte voor de zon. En het blijft vrijwel overal in de regio droog. De wind waait uit het noordoosten en is matig tot krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt in, het, in de middag naar maximaal 8 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt, maar het blijft droog. De noordwestelijke wind neemt langzaam wat in kracht af en de temperatuur daalt naar ongeveer 3 à 4 graden. En dan komt-ie. Morgen, als de ijsbaan open gaat, schijnt af en toe de zon. Maar er kan ook een enkele bui vallen. De wind... Draait van noordwest naar noord en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 6 of 7 graden. Zondagavond en maandagnacht klaart het geleidelijk op en blijft het overal in de regio droog. De wind draait verder door naar het noordoosten. En is over land matig en aan zee vrij krachtig. Kracht 4 tot 5. En de temperatuur daalt overal weer tot onder het vriespunt. Want het gaat weer. 2 tot 4 graden vriezen. Dus dan moet het weer gekrapt worden. Oeh. Maandag is het prachtig winterweer met veel zonneschijn. Dus ook ideaal schaatsweer. Het blijft, over, het blijft droog en er waait een matige noordoostelijke wind. De temperatuur is weer een stuk lager en stijgt in de middag naar maximaal 2 tot 3 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het wisselend bewolkt met kans op een sneeuwbui. Het koelt af naar 1 tot min 3 graden. En er waait een zwakke oost tot zuidoostelijke wind. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en vooral in de middag is er kans op een sneeuwbui. De temperatuur komt uit tot maximaal 2 graden boven het vriespunt. En er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Nou die sneeuw hoeft voor mij voorlopig even niet meer, Robert-Jan. Die, die sneeuw hoeft niet Ik meer. Ik ben alweer uitgesneeuwd hoor. Maar goed, we hebben morgen redelijk mooi weer om te schaatsen en maandag helemaal mooi weer om te schaatsen. Lekker, morgen zijn we allemaal uiteraard bij de opening van de ijsbaan. Gaan 12 uur. We, gaan we lekker schaatsen, 2 uur. 2 uur, ja. 2 uur gaan oh, we lekker schaatsen? schaatsen. Wordt een spektakel morgenmiddag op het uh, Raadhuisplein. En uiteraard de muziek verzorgd door... ZFM. ZFM. Hier is Sandra uit de jaren 80. Maria Magdalena. Dat je niet meer gehoord op de Standford Radio. vandaag op deze zaterdagmiddag gedraaid. Eén van de zaterdagen voor de kerst waar we lekker druk bezig zijn om alle kerstversiering op te hangen. Je hoorde Maria Magdalena. Normaal gesproken na half drie het sportverslag, voetbalverslag van Jo S. Ja. Maar vandaag geen voetbal. Hoe geen Komt voetbal. dat, Albert Jan? Nou, omdat de sneeuwweg is. De sneeuw is weg, ja, daar gaan we niet ja, gaan. We niet voetballen nee. natuurlijk. Nee, maar het was, een beetje, het was woensdag al, al afgelast. Er zit natuurlijk nog een vorst in de grond en dergelijke. Dus uh, vandaar dat het al, al afgelast is uh, afgelopen woensdag. Nou, we hopen dat er uh, volgende week weer gevoetbal wordt. Ja, er staat morgen in de Eredivisie wel een hele spannende wedstrijd uh, op het programma. Hè? Voor jou dan? FC Grunning tegen AZ. Ja. AZ? Ja, yeah, oh. jong. En jij bent voor? Waar dacht je? Stomme vraag. Uh, en maandagavond is ook een hele mooie wedstrijd uh, in de Engelse Premier League. Dat is Manchester United tegen Arsenal. Dat is ook een klassieker. Okay. Dus er is genoeg voetbal. Alleen niet door SV Zandvoort. Niet door SV Zandvoort. Nee. En even een rectificatie, want ik ben alweer gebeld. Want de ijsbaan gaat morgen open. Hè, dat was duidelijk. En rond twee uur zal de officiële handeling omlijst worden... door een dansdemonstratie van Studio 118 van Conny Lodewijk. Wethouder Sport Gert Tonen zijn Haarlemse collega Pieter He Heiligers. En bestuurders van de jeugdsport- en cultuurfondsen zullen gezamenlijk de baan openen. Dus morgen vanaf twee uur kan er geschaafd worden. En iedereen is van harte welkom. En wat gaan we nu voor plaat draaien? Albert ja, ja, dat was een uh, verzoekje. Een verzoekplaat, hè? Een verzoekje, ja. Dus, uh, want die man is altijd zo vrolijk. Speciaal voor ik Hink. Hij luistert ook altijd naar ons programma. Dus uh, vandaar uh, deze, dit nummer van Herman van Veen. En ik ben vandaag nou, zo, vrolijk, zo vrolijk. Zo vrolijk. komt hij aan, Hink. Ben, ZFM, al twintig jaar, live in Zandvoort. En jij bent erbij. Well, there's three versions of this story, mine and yours, and then the truth.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 De hot rotation bij CFM. Maar gewoon op de zaterdagmiddag bij op Zaterdag. Gary Barlow en uh, Robbie Williams waren dat. En what a shame, what a shame, what a shame. Prachtig nummer. Helemaal goed. Dacht ik ook. Nog, ik kom nog even terug op die kerstdinees. Want ik zat net even de Zandvoortse kranten door te bladeren. Maar er staan natuurlijk legio mogelijkheden om... Je kerst buitenshuis te, te vieren. Gewoon lekker uit eten gaan. Walter moest gelijk weg, want die moest de mise en plas klaarmaken voor, voor vanavond. Maar er staan allemaal kerst, hele mooie kersttips in. En waar u eventueel zou kunnen gaan eten. En, en noem even het lijstje op. Saras heeft een kerstdiner. Grand Café, Restaurant XL, Albatros, Wapen van Zandvoort, Nautique, Restaurant Zuid, De Haven van Zandvoort. En last but not least natuurlijk niet. Café of restaurant Breeze. Genoeg opties om uw kerstdagen op te vrolijken door buitenshuis te gaan eten. Ja, het volgende die we klaar hebben staan. Helaas, die zangeres is ernstig ziek. Vandaar dat we daar ook even een nummertje van draaien. It is Rita Franklin and I say a little prayer.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 Zo gaan we alweer naar de klok van uh, drie uur, robert ja, ja, die plaat uh, moeten we even, even laten voor wat dit is. Goed. Uh, Goed. Afgelopen woensdag uh, was het dertig jaar geleden dat uh, John Lennon uh, werd ne neergeschoten in New York. En afgelopen woensdag hebben we daar een prachtig programma uh, over uitgezonden... onder leiding van uh, onze presentator Ruud Janssen van 1 tot 5. Dus ik zou zeggen, uh, John Lennon-fans, uh, uitzending gemist, zoek het even terug van 1 tot 5. Een schitterende ode aan John Lennon. Wij staan ook even bij stil. Als laatste. Als Florian laatste. Drie uur. Ja. FM, wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Iselop Thomassen met het NOS Journaal. De studentenprotesten tegen de geplande bezuinigingen op hoger onderwijs... hebben geen enkele zin meer, zei minister van Bijsterveld van Onderwijs... in het radioprogramma Kamerbreed. Ze is niet van plan de studenten verder tegemoet te komen... Het kabinet gaat het collegegeld voor langstudeerders fors verhogen. Iedereen die meer dan twee jaar studievertraging oploopt, gaat per jaar 3000 euro extra collegegeld betalen. Volgens Van Bijsterveld lopen die studenten uit de pas en is dat hun eigen verantwoordelijkheid. De afgelopen weken protesteerden duizenden studenten tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Op de klimaattop in Cancun is een akkoord bereikt over een eindtekst. Na een onderhandelen schoof voorzitter Mexico de bezwaren van Bolivia opzij dat de tekst veel te zwak noemde om de opwarming van de aarde te beperken. Er zijn afspraken gemaakt die de basis moeten vormen voor een nieuw klimaatverdrag. Op de klimaattop volgend jaar in Durban moet een verlenging van het Kyoto-protocol over beperking van broeikasgassen worden vastgelegd. De bijna 200 deelnemende landen in Cancun werden het ook eens over maatregelen tegen ontbossing. In Zaltbommel zijn vannacht zeker 50 auto's vernield. Alle auto's stonden in de wijk waard. De daders sloegen ruiten in en bekrasten de lak. Ook werden er spullen uit auto's gestolen. De vernielingen en inbraken begonnen volgens de politie kort na drie uur vannacht. De politie heeft nog geen spoor van de daders en is op zoek naar getuigen. Minister St. van Buitenlandse Zaken wil dat er bij de diplomatieke dienst een mentaliteitsverandering komt. In de Volkskrant zegt hij dat in de diplomatie meer de nadruk moet komen te liggen op de economische belangen van Nederland. Daarbij wil hij rekening houden met verschuivingen zoals de toenemende macht van China. Het weer bewolkt en af en toe motregen. Er staat een stevige westenwind en het wordt 6 graden in Limburg tot 9 graden aan de westkust. Morgen overwegend bewolkt, ook wat zon, bij een graad of 6.